In Roosendaal heeft een de afgelopen nacht geprobeerd een agent te weurgen. Toen de agent de dertigjarige man probeerde aan te houden... klemde hij zijn arm op zijn nek en liet niet meer los. Pas toen collega's de schoten en pepperspray gebruikten... wist de agent zich los te rukken. Het weer tot besluit vanavond en vannacht kan het plaatselijk glad worden. Landinwaarts vriest het licht. Morgen is er kans op winterse buien, vooral in de noordelijke helft van het land. Tussendoor schijnt de zon en wordt het zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Daten zonder Facebook-koppeling? e-matching, dating, hoger opgeleiden. Zet uw privacy op 1. Nu bij Tele2. De Dit Wil Ik Weken. Met 10 gig data en de iPhone 8. Voor een genadeloos lage prijs. Dit wil ik. Check snel tele2.nl. Of ga naar de winkel voor alle absurde Dit Wil Ik aanbiedingen. omdat het moet, het kan. De Renault Talisman.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 KRO en Jason Mraz, daar kun je uh, nooit kort genoeg mee zijn. We hadden even een technisch probleem en dat uh, hebben we, zoals je hoort, opgelost. We gaan het uh, vanavond hebben in uh, onderzoeksjournalistiek van Caro ncv Reporter Radio over Vlaanderen, waar een strengere anti-kraakwet is ingevoerd... waarin ook het bezetten van panden die niet bewoond zijn, is verboden. Komt in de praktijk weinig voor, vonden de colleges, collega's van Apache uit. En toch worden Roma in Gent wel van die praktijk beschuldigd. Verder nieuws over de Fipronil avent die zich nu ook uitstrekt tot de mest van de desbetreffende kippenboerderijen. Maar eerst zorgen over de zogeheten grootbereiders van medicijnen. Vorig jaar maakten we een uitzending over magistraal bereiden pillen draaien door de apotheker zelf. Er zijn er nog maar weinig die dat doen. Meestal wordt het op maat maken van geneesmiddelen overgelaten aan een van de 50 specialistische bereidingsapotheken in ons land. Maar bij een deel daarvan heeft de inspectie gezondheidszorg maatregelen genomen. Verslag van Yoga Brouwers en Astrid Cornelissen. Medicijnen op maat zijn voor 2,5 miljoen mensen onmisbaar. Denk bijvoorbeeld aan een neuspray voor iemand met epilepsie. Vroeger werden die medicijnen op maat allemaal door de apotheker op de hoek gemaakt. Maar er zijn er steeds minder die dat nog doen. Inmiddels zijn er apothekers die zich erin gespecialiseerd hebben en leveren aan hun collega's. Die noemen we grootbereiders of specialistische bereiders, zoals ze zelf liever zeggen. Ja, Eigenlijk mag dat maken voor anderen niet. Maar in Nederland gedogen we dat. Omdat er veel mensen van afhankelijk zijn... maar er gewoon te weinig apothekers zijn die het nog doen. Het staat dus niet in de wet. Maar er zijn wel strenge eisen. En dan moet iedereen zich daar ook aan houden natuurlijk. Nou, daar gaat deze uitzending over. Als het alleen maar gaat van ja, die ander moet het gedaan hebben en ik weet het niet en de inspectie moet dit en de zorgverzekeraar dat. Nee, je bent als apotheker ergens voor verantwoordelijk en vul dat nou eens een keertje in. Voor de bereiding van geneesmiddelen op maat zijn de specialistische bereiders nodig. Daarvan zijn er 50 in Nederland. Deze bereiders moeten aan strenge eisen voldoen om te mogen doorleveren aan andere apotheken. GELUIDEN ik ben Jorrit Neumann, gevestigd apotheker van de Magistrale Bereider in oud bijerland En waar staan we nu? Uh, we staan nu in het magazijn voor de weegkamers. En jij gaat ons een rondleiding geven. Waar beginnen we? Ja, we beginnen denk ik in het begin van het proces. Uh, zodat jullie een klein beetje wegwijs worden. Dus uh, hier komen we, uh, de goederen binnen, bij de grote roldeuren. En uh, ja, de grondstoffen die we gebruiken voor het maken van onze producten, uh, die worden hier uh, binnen gelaten. Als je een bakkerij uh, hebt of je maakt een appeltaart, het is niet heel veel anders. Je hebt opgeschreven van wat je gaat maken en uh, nou ja, dat pik je dan ook en uh, vervolgens ga je daar een breiding mee starten. Dus het is heel erg belangrijk dat je, uh, dat, je dat goed doet. En um, als je deze bereiding in het klein zou doen... vroeger maakten apotheken dit, dit soort producten uh, allemaal zelf. Er zijn ongeveer 2000 apotheken die deden dit allemaal. Die hadden allemaal hun eigen voorschriftjes. En um, die grondstoffen gebruikten ze dan ook om iets te maken. Alleen als je dat op iets grotere schaal doet... Um, ja, dan in plaats van een appeltaart bakken... en de ene keer de ene appel gebruiken en de andere keer de andere appel... kan je dan... Uh, ja, ...picky zijn richting je leverancier... ...en zeggen, ik wil alleen dit hebben... ...deze goudrenet. Als je weer wat groter uh, wordt... ...en bijvoorbeeld een, een bakkerij hebt die alleen maar appeltaarten bakt... ...dan kan je uh, daar weer wat nauwkeuriger in zijn... ...en alleen maar die appels halen daar vandaan... ...de goudrenet... ...met bepaalde pH, et cetera... ...dat je iedere keer weet dat je dezelfde kwaliteit haalt. En dat is zeker in de geneesmiddelenindustrie... ...is dat heel erg belangrijk. Dus met schaalvergroting... Um, kan je het ook voor elkaar krijgen dat die uh, grondstoffen die je inkoopt... allemaal de juiste kwaliteit halen. En ja, dan zit er minder variatie in. Die appeltaart is de ene keer misschien wat lekkerder dan de andere keer. Maar voor ons is het heel belangrijk dat je iedere keer de juiste kwaliteit haalt. Het gaat toch om de gezondheid van mensen. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, de IGJ... moet erop toezien dat de grootbereiders alle eisen... GMP heet dat, dat ze alle eisen naleven... Daarvoor gaan ze op inspectiebezoek. Daar maken ze rapporten van. En die rapporten zijn gewoon openbaar. Die kan je op de website van de inspectie vinden. Hebben we gedaan. We hebben ze allemaal gelezen. Ja, dat was echt een super klus. Maar het heeft gelukkig wel wat opgeleverd. Namelijk dat er twee bereiders zijn die niet aan de eisen voldoen. Dat zijn de VAL en de Saban. Die hebben zelfs een maatregel opgelegd gekregen. Toen we begonnen met dit onderzoek vroegen we ons af of apothekers dat wel weten. Ja, want een gesprek dat we met apotheker Laurens Schulpen hadden, dat ging zo. Zo hebben we bijvoorbeeld, daarom dat ik van die valapotheken weet... heeft zijn van vitamine 2,5 milligram heel erg laag ingezet. En dat kunnen de anderen gewoon echt niet voor leveren. En dat kost dus gewoon geld als je dan um, dat wel aflevert. Dus dat bestellen wij heel specifiek daar. Ja, omdat ik anders gewoon echt erg serieus geld om moet toeleggen. Ja, maar in ieder geval heeft de val... Wat regelen opgericht gekregen. Dat betekent okay. dat hij niet voldoet. Nee, dat kan. Maar daar mag natuurlijk een periode overheen. Ik geloof nooit. Als het niet zo ernstig is dat ze acute problemen zien, dan zullen nee, daar ongetwijfeld een protocol volgen dat ze zoveel weken of maanden de tijd hebben om daaraan te voldoen. En, en ergens ga je er een beetje in Nederland vanuit dat als iemand doorlevert dat ze dan aan de regels voldoen. Ja. Maar misschien is dat maar ik kan me haast niet voorstellen dat zal, zullen echt kleine excessen zijn verwacht ik hoor zeer dan ook niet, nee. Ik vond ook niet nee, want die hebben iets gigantisch neergezet de laatste tijd ja, ja het is, ik schrik daarvan ja. Dus, maar ze blijven leveren en ze ja. blijven in die index staan dus ja. jij blijft het ook bestellen ja, ja, ja, dat is dan wel ja, ik weet niet hoe je dat dan moet lossen hoe moet je dat dan mm -hmm. doen ja, wij moeten niet meer bestellen zou je dan zeggen dit is één apotheker. Wat vindt de rest ervan? Nou, we hebben een, uh, een steekproef gedaan met 86 apothekers. 80% van hen zegt te stoppen met bestellen... als ze wisten dat een grootbereider niet aan de eisen voldoet. Wisten? Als ze het wisten, wisten ze het dan wel. Nou, 47 apothekers zeggen dat grootbereiders... via hun eigen website laten weten of aan de eisen wordt voldaan. Dus ja, dan is de enige bron de grootbereider zelf. En 29 zeggen niet geïnformeerd te worden door grootbereiders. Apotheker Laurens Schulpen, die je net hoorde, die heeft na ons gesprek besloten iets te doen aan die informatieachterstand. Hij gaat actief vragen aan de bereiders waar hij medicijnen bestelt of ze aan de eisen voldoen. Het medicijn, de appeltaart dus, moet voldoen aan GMP, aan goede manieren van produceren. Maar hoe doe je dat als bereider? Hoe voldoe je aan alle eisen? We waren gebleven bij de suiker en de bloem die zijn afgewogen. Volgende stap. Waar zijn we nu? Ja, we staan nu naast uh, de afdeling vaste orale toedieningsvormen. Pilletjes uh, zijn... dus? Dat zijn ja, tabletjes en capsules. Wij zijn nu net door een gangetje hier naar binnen gelopen. En we ja. staan nu voor de ruimte met een hele grote glasplaat. Dus de grondstoffen gaan via een aparte... Manier naar binnen, dat is niet dezelfde route die wij nu hebben gelopen? Nee, nee. wij doen dat volgens Good Manufacturing Practices. Dat is Europese regelgeving waar wij in dit geval aan voldoen. En de goederen gaan daarbij in andere, via andere sluizen naar binnen dan het personeel. En daar hebben ze dan een bereidingsvoorschrift met wat ze moeten gaan doen. En dan krijgen ze dus de ingrediënten aangeleverd en dan gaan ze aan de slag. Met in eerste instantie granulaat of de poeders uh, uh, mengen. Uh, want je hebt een mengsel nodig voordat je uh, verder gaat met capsules maken of tabletten slaan. Dus bij wijze van je bloem en suiker en die meng je dan door elkaar. Juist. Ja. Maar kan de, kan de microfoon even naar binnen, denken wij? Ja, we zouden dat ja. We oh, lopen ja. eerst over een plakmat om uh, vervuiling van uh, schoenen af te halen. Om de klingroem aan de binnenkant te te houden. En begint al bij de kluizen. Verreweg de meeste bereidingsapotheken voldoen aan de eisen. Wat vinden zij ervan dat twee bereiders een onvoldoende hebben gekregen van de inspectie? We vroegen het aan de voorzitter van de Vereniging van Doorleverende Bereidingsapotheken. Mijn naam is Hans Waals, ik ben voorzitter van de VDB, een vereniging van 13 gespecialiseerde bereidingsapotheken. Eén van die leden is de Seban. En samen met de Val, even voor de duidelijkheid... de Val is dus geen lid, die twee voldoen niet. Er zijn meer bereiders die nog niet aan de eisen voldoen van de circulaire... waaronder de twee die je noemt. Inspectierapporten zijn altijd een, een momentopname. Die geven weer wat inspectie waarneemt op het moment dat zij daar op bezoek zijn. Waarbij IGJ met name toeziet op progressie. En zolang zij het vertrouwen hebben dat de partij zal gaan voldoen... Um, handelen zoals zij handelen. Um, dat is verder niet aan ons om, uh, ja, om daar actief iets van te vinden. Dat is een rol die aan is toebericht. Het is inderdaad zo dat er meer bereiders niet voldoen aan de eisen. Aan de circulaire, zoals dat officieel heet. UMC Utrecht, maar die levert niet meer. En de regenboogapotheek, maar die heeft geen maatregelen opgelegd gekregen... zoals de ban en val wel. Dus die twee, UMC Utrecht en de regenboogapotheek... hebben we niet meegenomen in deze uitzending... Waals heeft het over de rol van de inspectie. Die moet dus controleren en handhaven. Inmiddels is de inspectie bij alle vijftig grootbreiders langs geweest. Aan José Hansen, hoofdinspecteur curatieve zorg, geneesmiddelen en medische technologie van de inspectie de vraag. Wat doet de inspectie als een grootbreider niet voldoet? Zoals de val en de saban. Nou, Dan moet er een plan van aanpak komen en dan gaan we op korte termijn terug. En dat kan zijn tussen een half jaar en een jaar. Dat is meestal de termijn waarbinnen we dan teruggaan. Seban en Val voldoen dus niet. Ze hebben een onvoldoende gekregen. Deze twee grootbereiders die hoeven niet dicht. Er is geen direct risico voor de volksgezondheid, volgens de inspectie. Maar ze leveren nog steeds geneesmiddelen aan apothekers. En ja, je kunt je bedenken dat ze daarmee de gedoogconstructie in gevaar brengen. En Val en Seban bepalen ook mede de prijs. Maar daar gaan we het straks over hebben. Die twee, Val en Seban, hebben dus een onvoldoende gekregen. In Oud-Beijerland kreeg ze juist een voldoende van de inspectie... bij het laatste bezoek. Terug naar de appeltaart. Oké, okay, voor de volgende stappen uh, moeten we dus naar buiten. Want ja. dan moeten we naar een ander gebouw. Ja, ja op het moment dat, uh, dat ze klaar zijn met productie... en het product ligt er... Uh, dan worden de samples die tijdens het proces genomen zijn... worden naar de overkant van de straat gebracht. Wel afgesloten. Uh, als monsters... Om in het lab onderzoek op te doen, om te kijken of we de juiste kwaliteit halen. Ja, ja. En dat is dus aan de overkant van de straat. Ja. Dit is ons lab. We, gaan we moeten naar, de naar boven. Oké. Okay. En je doet even, uh... Dat is niet heel handig. Ja, ga gaan met je aan doen. <lacht> ik help je. Ja, dat snap ik. Maar ik kan zelf de dingen aan doen. Want nu is het heel moeilijk om te concentreren. Oh, en ik ben okay. mijn arm kwijt. <lacht> ik dacht, je gaat vast even zeggen dat je een jas aan moet. Oké, okay, dus we hebben nu een jas aan. Ja. Dus we mogen het lab in. Wij maken op jaarbasis veel verschillende producten. Het assortiment van DNB heeft nu 400, ruim 400 producten. Dus dat zijn veel verschillende producten die allemaal hier getest moeten worden. En voor ieder product worden er verschillende testen gedaan: of het mooi homogeen verdeeld is over het product, of je de juiste hoeveelheid werkzame stof erin hebt. Daarnaast doen we ook houdbaarheidsonderzoek. Voordat we een product brengen, willen we weten hoe lang het houdbaar is. Um, dat doen we uiteindelijk op drie uh, verschillende charges of om er zeker van te zijn dat wat we vinden geen uh, toevalstreffer is. Op het moment dat we een houdbaarheid weten, uh, doen we ook nog houdbaarheidsonderzoek gedurende de lifecycle van het product. Want ja, je hebt gewoon verantwoordelijkheid over wat je in de markt hebt staan. En dus als er iets niet goed is, dan moet je een goede kans hebben dat je daarachter komt. Dus dat doen we ook, om zeker te weten dat wat je de markt op vrijlaat, voor gebruik door de patiënt, dat dat goed is, dat het zijn werking doet en dat het veilig is. Bij Seban en Val heeft de inspectie een maatregel opgelegd vanwege meerdere belangrijke tekortkomingen. Zo zijn er bij Zeban achterstanden wat betreft de validatie van analyse methode, ICT systemen, schoonmaak en apparatuur. Er is bijvoorbeeld een afvulmachine voor flacons in gebruik, maar de validatie daarvan is nog niet afgerond. Moeilijk woord, validatie. Maar het betekent dat als iets niet gevalideerd is, je het niet mag gebruiken. Ook bij de VAL zijn analysemethoden en schoonmaak nog niet gevalideerd. De houdbaarheid van geneesmiddelen wordt alleen maar gebaseerd op literatuurgegevens en niet daadwerkelijk getest. Ook wordt de temperatuur en de druk in ruimtes niet in de gaten gehouden. Dit waren de uitkomsten van inspectiebezoeken in 2016 bij VAL en Saban. Maar het is niet de eerste keer dat deze grootbereiders niet voldoen. In 2008 was de IGJ voor het eerst bij Seban en toen waren er ook geen validaties uitgevoerd. Er werd niet gecontroleerd of medicijnen steriel waren en de mengmachine was vies. Seban legde de steriele bereidingen stil en de inspectie zou binnen een jaar terugkomen. Als ze dan niet voldeden, betekende dat verscherpt toezicht en een verbod op doorleveren. De inspectie ging echter pas vier jaar later terug. Toen voldeed Seban op drie van de vier onderdelen. En in 2013, weer een jaar later, was de inspectie weer op bezoek... en voldeed Seban aan alle eisen. Dus ja, in 2016 zijn ze eigenlijk weer teruggevallen naar een onvoldoende. We hebben Seban om een reactie gevraagd. Directeur Jan-Pieter Hallema liet ons weten... in oktober 2017 is de inspectie opnieuw geweest. Het oordeel was voldoende, mits het plan van aanpak als voldoende wordt beoordeeld. Bij de val ging de inspectie in 2010 voor het eerst langs. Het oordeel toen... Onvoldoende. Mensen waren aan het werk in hun eigen kleding. Geen lapjas, haarkapjes waren niet verplicht... op plekken waar met open product werd gewerkt... en in de tabletteerkabine was op de vloer en werktafel... onverklaarbaar wit poeder aanwezig. Als de val binnen 6 tot 12 maanden zijn leven nog niet gebeterd had... zou de inspectie een separaat handhavingstraject inzetten. Maar de inspectie kwam twee jaar later pas terug. En toen voldeed de val ook niet... Maar in plaats van te handhaven ging de inspectie op vervolgbezoek in mei 2013. En toen voldeed de val wel. Nou ja, onvoldoende, onvoldoende, voldoende. En in 2016 weer onvoldoende. Ja, en de inspectie is niet zoals beloofd binnen 12 maanden teruggegaan. Voor april van dit jaar gaat de inspectie weer langs. We hebben ook de val om een reactie gevraagd... en die laat ons weten dat zij wachten op een volgend inspectiebezoek... waarbij zij kunnen aantonen dat zij wederom, net als in 2013... aan alle eisen voldoen. In allebei de gevallen volgt de inspectie dus niet haar eigen traject... wat betreft tijdig handhaven en straffen. Maar, zegt Hans Waals, voorzitter van de vereniging... doorleverende bereidingsapotheken... onze leden, Saban is lid, hebben zich geconformeerd aan de eisen... en doen er alles aan om aan die eisen te voldoen. Dat dat niet altijd in één keer lukt, geeft ook aan dat die eisen geen sinecure zijn. Het is niet een wasseneus, neus, het zijn serieuze eisen waaraan voldaan moet worden. En gaan we ervan uit dat onze leden voldoen, dan wel op korte termijn zullen voldoen aan de eisen die IGJ daaraan stelt. Oké. Okay. Dus twee bereiders, de Saban en de Val, voldoen niet aan de eisen. Hun deuren worden niet meteen gesloten... want de inspectie vindt het geen direct risico voor de volksgezondheid. Maar de eisen zijn serieuze eisen. Dus daar niet aan voldoen betekent dat je als grootbereider niet kan instaan... voor de kwaliteit en veiligheid van jouw product voor 2,5 miljoen mensen. Ja, handhaving is dus cruciaal. Maar hoe weten de afnemers, de apotheken dus, wat het orde van de inspectie is? Nou, de inspectierapporten worden openbaar gemaakt. En dat is de manier om het, uh, op een, om het publiek te maken. Maar we gaan niet actief dan alle afnemers, dat is niet onze rol, om de afnemers te informeren. Om een afweging te kunnen maken als apotheker moet je wel weten of de grootbreider voldoet en of er een maatregel is opgelegd. Uit de steekproef die wij onder 86 apothekers hebben gedaan... blijkt dat 73% van de apothekers aangeeft... niet op een andere manier geïnformeerd te worden of een grootbereider voldoet... dan door de grootbereider zelf. En bijna iedereen zegt inderdaad dat de inspectie hen er niet op wijst... als er een maatregel is opgelegd. De inspectie is van mening dat apothekers zich er zelf van moeten vergewissen... of een grootbereider voldoet of niet... Wat zou hoofdinspecteur José Hansen dan eigenlijk doen als zij apotheker was en de geneesmiddelen bestelde bij een groot bereider? Ik zou de laatste inspectierapporten vragen. Ik zou echt eh, altijd de laatste inspectierapporten en het opvragen. Dan dat die apotheker dan dat product van die bereider waar vraagtekens bij geplaatst zijn, laat het dan zomaar uit dan gewoon niet meer bestellen. Nou, zou zou kunnen. Als ik dat zou zien... als ik zou zien van... Je de laatste drie rapporten je verbetert niet... zou ik in ieder geval in gesprek gaan van hoe kan dat? En hoe waarborg je dan de kwaliteit van dat product? Ik dat kan je niet wij oordelen op dat GMP. Maar uiteindelijk is die apotheker... De, de afnemende apotheker heeft ook een verantwoordelijkheid. Die moet weten dat het product niet geregistreerd is. Dat het niet op een bepaalde manier beoordeeld is. En dat wat de rijkwijde is van onze GMP-toetsing. Dat, dat kan u ook lezen. En, en hoe ons oordeel tot stand komt. En dan is uw uh, suggestie... Als, als die apotheker dat dan... Uh, uh, ter oren is gekomen... of die uh, is daarvan op de hoogte dat een apotheker dan zou bedenkt van... ik kies dus een andere uh, wel aan de eisen voldoet. Dat zou ik doen. Ik ben apotheker van huis uit. Ik zou het doen. Okay. Of ik zou zelf grootbereider worden, want dat vind ik een leuk vak. Maar dat is iets anders. Dus als een grootbereider niet aan de eisen voldoet... moet een apotheker, in de ogen van de inspectie... de keuze maken daar wel of niet bij te bestellen. Ja, maar... Wacht even, dat kan wel financiële gevolgen hebben voor de apotheker. Dat komt doordat grootbereiders die niet voldoen... wel mede de prijs bepalen door iets dat de laagste prijsgarantie heet. Zorgverzekeraar Mensis heeft een aantal jaar geleden... nog voordat supermarkt Jumbo ermee kwam... Jumbo's laagste prijsgarantie. Dat is rustig boodschappen doen. De laagste prijsgarantie bedacht. Dat zetten zorgverzekeraars in hun contracten... over wat apothekers mogen declareren voor een doorgeleverde bereiding. Een grootbereider zet namelijk een prijs voor zijn product in een prijslijst voor apothekers. Dat heet de Z-index. Maar een apotheker kan natuurlijk kortingen bedingen. Als hij bijvoorbeeld veel inkoopt bij één grootbereider, kan hij ook veel korting krijgen. Voor de zorgverzekeraar is het dan onduidelijk wat de apotheker precies kwijt was aan de grootbereider. En dus loopt de verzekeraar het risico meer dan dat bedrag te moeten betalen. De oplossing? De laagste prijsgarantie. Als één grootbereider een ADHD-medicijn maakt voor 11 euro... en een andere grootbereider precies hetzelfde middel voor 17 euro... dan zet de zorgverzekeraar de prijs die een apotheker in rekening mag brengen vast op die 11 euro. De apotheker mag kiezen welk middel hij bestelt en aan de patiënt geeft... maar hij krijgt er nooit meer voor dan die 11 euro. Als je het aan de apothekers vraagt, vindt bijna 90% de zorgverzekeraars onvoldoende kritisch... als het gaat om de kwaliteit van middelen met die laagste prijsgarantie... Dus ja, niet alleen maar sturen op die 11 euro, vinden zij. Er zijn vier grote zorgverzekeraars in Nederland. Drie daarvan, Menses, CZ en Zilveren Kruis, hebben die laagste prijsgarantie. VGZ nog niet, behalve voor één specifiek middel dat in de top 10 van bereidingen staat. Maar wat als het middel met de laagste prijs gemaakt wordt door een specialistische bereider die niet aan de eisen voldoet... Ja, trouwens, even tussendoor, mocht je... we hebben het nu over laagste prijsgarantie... mocht je benieuwd zijn hoe laag dan precies laag is... nou, de VAL is het vaakst het goedkoopst van alle grootbereiders... en dan moet je denken aan een gemiddeld prijsverschil van 8 euro. Maar soms ook wel uitschieters van 48 euro. Dus laag is wel degelijk laag. De twee die niet aan de eisen voldoen, Seban en VAL... draaien wel gewoon mee in de laagste prijsgarantie van Mensis. Want, zeggen ze bij Mensis... Zolang de inspectie de grootbereider niet verbiedt een middel te maken... of de deuren sluit, dan kan Mensis niks doen. De inspectie is er voor de handhaving. En als de inspectie ingrijpt, dan zal Mensis volgen. Ja, Zilveren Kruis en CZ denken daar echt anders over. Zilveren Kruis heeft van de twee grootbereiders die niet aan de eisen voldoen... alleen val uitgesloten van de laagste prijsgarantie. Ook CZ neemt de val niet mee in het bepalen van die laagste prijsgarantie. En na contact met ons heeft CZ ook besloten om Seban niet meer mee te nemen. Van de vier zorgverzekeraars zegt dus Mensis geen stok te hebben om mee te slaan. Maar Zilveren Kruis en CZ grijpen wel degelijk in. Omdat ze van mening zijn dat de lage prijs van Val en Seban gewoon geen realistische prijs is. Dit valt waarschijnlijk in goede aarde bij de apothekers. Want 90% vindt dat een zorgverzekeraar alleen de laagste prijsgarantie mag toepassen op producten van grootbereiders die aan alle eisen voldoen. Als alle zorgverzekeraars grootbereiders die niet aan de eisen voldoen... niet meenemen in de laagste prijsgarantie... kunnen apothekers dus zonder val en seban. De apothekers kunnen kiezen voor de grootbreider die wel aan de eisen voldoet... en duurder is, en de verzekeraar vergoedt dan die prijs. Maar dat betekent natuurlijk niet dat een apotheker niet meer moet checken... wie er voldoet en wie niet. Dus... De vraag is, en dat zou ik best aan die doorleverende apothekers... en de afneemdouw, hoe vul jij dan je, je uh, farmaceutische verantwoordelijkheid in? Je professionele verantwoordelijkheid als apotheker? Want dat ben ik dan ook wel benieuwd naar. Als het alleen maar gaat van, ja, die ander moet het gedaan hebben... en ik weet het niet, en de inspectie moet dit, en de zorgverzekeraar dat. Nee, je bent als apotheker ergens voor verantwoordelijk... en vul dat nou eens een keertje in. Wa waarom koop je dat goedkoper? Of hoe kan je dat goedkoop leveren? Of waarom voldoen je niet? Ik ben blij dat IGJ zich zo helder uit heeft gesproken... over de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende veldpartijen. Doordat IGJ zich nu zo nadrukkelijk uitspreekt... kunnen we zien of ook andere partijen hier op eenzelfde manier op reageren. En dus ook hun verantwoordelijkheid wel of niet nemen. Alle partijen in het zorgveld. Alle partijen die er met elkaar verantwoordelijk voor zijn... dat de patiënten adequate zorg geleverd krijgen. Reportage en onderzoek van Astrid Cornelissen en Yoga Brouwers. Heb je ervaring met een van deze leveranciers, die grootbereiders, Seban of Val? Dan uh, horen we die graag. Je kunt uh, je ervaringen delen op Reporter caro ncv.nl. En dadelijk nieuws uit Vlaanderen we zakken vast af via Zeeland, Gijke Arnard en Bluff Zouterlanden. Niets is beter dan met jou.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 Bruisen. En met vodka en met boking. Tussen religie banden. Ah. En dan zitten we hier. Kijk, Arnaar, het is vier over half acht. Reporter Radio, met Niels Heidhuis. In de Belgische stad Gent worden opvallend veel woningen gekraakt door Roma. Vooral afkomstig uit Slowakije. Kaya Verbeke is journalist van het Vlaamse online platform voor onderzoeksjournalistiek Apache. Ik ben geneigd om Apache te zeggen, maar Apache zeggen jullie. Uh, jij hebt je erin verdiept. Goedenavond. Ja, inderdaad, ik heb me erin verdiept. Ja. Um, Waarom komen die Roma juist naar Gent? Ja, um, ja, er zijn al heel veel Roma in Gent, um, zeker uit Slowakije, specifiek uit Kosice, dat is een, de tweede grootste stad in het oosten van het land. En uh, ja, je gaat dan uh, uh, je broers of zussen gaan opzoeken, of buren, of uh, de gemeenschap waar je al toe behoort. Dus um, er zijn al 5500 Roma in Gent, dus uh, ja, die zoeken elkaar op. Hè. Ja, het is een soort zichzelfversterkend effect door de jaren heen. Ja, inderdaad. Ja. 5500 ja. mensen zijn er al in Gent en, en verblijven die allemaal in irreguliere huisvesting? Um, ja, die, die verblijven in, uh, in appartementen of in huizen, maar um, zij komen hier wel vaak terecht in grote armoede. Uh, en uh, zij belanden ook wel vaak op straat. Ja, waarom vertrekken ze eigenlijk uit hun uh, vorige woonlanden? Ja, dus ze komen uit Roemenië, Bulgarije en Slowakije En ze vertrekken daar omdat ze daar in grote armoede wonen, mm. uh, leven. Um, ze hebben minder kans omdat ze geriscrimineerd worden op zowel de woningmarkt als op de arbeidsmarkt. En uh, ja, dan gaan sommigen in een hutje wonen in het bos. Um, maar dat is natuurlijk ook niet houdbaar. En dan denken ze, ja, dan gaan we andere orde opzoeken. En dan komen ze onder andere terecht in België. Ja, uh, hoe gaat het in zijn werk? Uh, men gaat op de Bonnefoy naar Gent toe? Uh, excuseer? Gaat men op de bonnefoy naar Gent toe? Nee, toch? Uh, wat bedoel je met de Bonnefooi? Dat is oh, dat een is een hele Nederlandse uitdrukking. uitdrukking. Ja. ja, wat grappig. <laughs> een, taal, een taalverschilletje. Uh, ja, nou, op goed geluk eigenlijk. Uh, ja, uh, ze gaan, uh, ze gaan uh, soms op goed geluk uh, naar België toe Of uh, ze gaan op zoek naar een, uh, een woning in Gent vanuit hun een, uh, een thuisland um, En uh, ja, dan kom je bij de illegale uh, markt terecht Want um, er zijn Roma in Gent die een uh, pand kraken Die daar een hangslot op doen en de sleutel verkopen aan andere Roma uh, Roma die ofwel al in België zijn ofwel nog in uh, hun thuisland zijn zijn. Um, dus uh, ja, uh, het is niet echt op goed geluk altijd. Is dat een soort uh, uh, crimineel netwerk dan? Dus van Roma die in Gent een huis kraken, hangslot erop doen en de sleutel naar Slowakije sturen? nu het is wel, um, dat, dat weten we niet want uh, de schaalgrootte en uh, de finesses ervan die ontbreken want Roma is een, uh, een nogal moeilijk doordringbare bevolkingsgroep het is zo dat we eigenlijk niet weten hoeveel het gebeurt um, en wie het doet uh, we weten wel dat het al twintig jaar gebeurt uh, het is al sinds de jaren negentig dat hulpverleners het vanaf weten maar het lijkt niet meteen georganiseerde criminaliteit te zijn want uh, het gaat eigenlijk over de onderkant van de samenleving hè? dus uh, arme mensen die die uh, uit armoede willen geraken en die uh, er niets beter op vinden... dan een pand te kraken en de sleutel te verkopen. Mm -hmm. Dus het is om... eigenlijk uh, uitbuiting van Roma door andere Roma. Ja. Uh, heb je enig idee om, om wat voor bedragen het gaat? Zijn dat, zijn dat vriendschappelijke prijzen of zijn dat wel behoorlijke vroege prijzen? Dat is ook onduidelijk. Uh, alleszins, er is een, uh, een grote zaak geweest in uh, Maart in Gent in de Holstraat. Een Roma-familie had een pand gekraakt. En uh, in de pers las je dan dat zij uh, 150 euro hadden betaald voor die sleutel. Zij wisten uh, niet dat het ging over een, praak, een kraakpand. Zij sliepen in het station en werden benaderd door een man. En die vroeg 150 euro. Maar of dat de prijs is, of dat minder of meer is, uh, dat is uh, ook onduidelijk. Nee, collega's van de VRT die zijn er ook langs gereden, hè? Langs, uh... Langs dat ja. pand. Kunnen we even luisteren. Oh, nee. Dat uh, fragmentje dat, uh, stond niet klaar. Maar uh, we horen daar in elk geval wel... dat uh, de journalisten daar niet heel vriendelijk werden bejegend. Overigens is er later ook weer uh, een groep uh, andere mensen... Uh, voetbalsupporters gaat men vanuit... Uh, naar die straat getrokken hè, om, om weer dat huis uh, binnen te trekken. Een hoop commotie rondom dat pand... Ja, inderdaad, dat was dus de, de tweede grote zaak. Uh, ondertussen is het wel zo dat er, um, dus de zaak in de Holstraat, waar ik het daarnet over had, dat heeft dan een groot debat op gang gebracht. En dan had je nog die tweede zaak, uh, waar inderdaad de voetbalsupporters zijn binnengedrongen gedrongen met stokken en Bengaals vuur um, rond middernacht. Um, ja, dan ben uh, je wel tegengehouden door de politie. De dus, ja. um, politie had, over... had dat in, in de smiezen, dat dat aan de, aan, stond te uh, gebeuren? Ja, ja, die waren sowieso aan het patrouilleren, want er was dus blijkbaar een, een voetbalmatch. Yeah. Um, ja, maar die, die hebben ze inderdaad wel kunnen tegenhouden. En daarna was er ook nog een demonstratie door de straten van, van Gent, door zo'n 250 mensen, die demonstreerden tegen het stadsbestuur en ook tegen Roma. En ze riepen wel echt letterlijk Roma's buiten. Roma's buiten, ja. Tamelijk, uh, ja, gericht tegen één groep, hè, die leus. Ja. Is het een probleem, de aanwezigheid van de Roma? Ik bedoel, is, er, is er sprake van uh, specifieke overlast? Of, of speelt het zich juist eigenlijk in het uh, verborgen af? Ja, het gaat weer over discriminatie. Uh, Roma hebben een lange geschiedenis van discriminatie achter de rug. Um, en uh, ook, in, ook in België is het vaak moeilijk voor hen om een woning te vinden... of, uh, of om werk te vinden. Um, dus uh, ja, ze, ze worden inderdaad gezien als een, als een groep waar je overlast door hebt. Maar, dat is hm. natuurlijk, uh, ja. maar zijn er veel meldingen? Ik bedoel, uh, zitten er veel Roma vast? Uh, hangen ze op straat? Is er, is er verwaarlozing? Wat, wat, wat, wat merk je ervan als Gent... Als Gentenaar? Ja, ik persoonlijk woon ook in Gent al oh. heel veel jaren. En ik merk eigenlijk niets specifiek uh, dat er uh, overlast zou zijn door Roma. Oh. Uh, je ziet wel heel vaak Roma bedelen in de straat bijvoorbeeld. Maar um, ik kan niet zeggen dat Roma in, uh, voor overlast zorgen in, in de stad waar ik woon. Nee, nee maar ze worden Misschien er wel uitgelegd... Uitverlicht... Ja? Misschien, misschien dat het wel, het zal wel voorkomen. Hé, en er zullen wel mensen zijn die, uh, die overlast hebben, maar um, ja. Ja, het heeft meer te maken met discriminatie. En het is, het is heel specifiek Gent, dit. Dit, dit is niet in andere Vlaamse steden ook bekend. Nee, er zijn ook wel Roma in andere steden. Hè? In Antwerpen, in Brussel en ook in andere kleine steden en dorpen zijn er Roma. Maar uh, Gent heeft wel een, een lange kraaktraditie. Uh, ja. um, en het, is, uh, het gaat vooral inderdaad... De twee grote zaken die in de media geweest zijn, uh, gingen allebei over Gent. Ja, en nou is kraken dus uh, verboden in Vlaanderen, heel België... niet alleen van, uh, zoals dat vroeger in Nederland ook was... Van, uh, uh, on, van bewoonde panden, maar ook van onbewoonde panden. Dus ook al woont er niemand, je mag het niet kraken. Dat is inmiddels ja. in Nederland ook zo, dat is dus in België ook zo. En uh, ja, die Roma, die kunnen dus daar worden uitgezet... Ja, inderdaad. Dat is dus uh, het gevolg van de zaak in Maart in de Holstraat geweest. Um, dus het was zo dat een, uh, een koppel in het buitenland zat en zij uh, zeiden dat hun huis was gekraakt. Zij zeiden dat het bewoond was. Uh, hun huis. Uh, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Zij, het was een onbewoond pand. Maar uh, dan is wel de discussie op gang gekomen. Was er heel veel verbogenheid ook bij de politici. En dan is de kraakwet gestemd. Dus de wet op het onrechtmatig binnendringen verblijven en bezetten van andermans goed. Hm. Voordien uh, was het wel als strafbaar uh, als je een huis binnendrong? Uh, dat mocht niet. Maar um, het nieuwe aan de wet is um, dat uh, ook de uh, ja. onbewoonde panden ook strafbaar zijn als je, als je die kraakt. Maar wat jij dus eigenlijk hebt. Ontdekt is dat uh, de bewoonde status van dat pand waar het hier om gaat eigenlijk zeer discutabel was. Ook al zei dat, uh, stel dan dat ze even op vakantie waren, maar er was eigenlijk niet echt sprake van structurele bewoning. En dat toch zei... is dat gebruikt om die wetten doorheen te krijgen. Hè? Ja, dat, dat zei de politie eigenlijk meteen. Hè, dat het, uh, er was meteen twijfel, zowel bij de zaak in uh, maart als in november. Dus de twee grote zaken die, waren, die gingen allebei over onbewoonde panden. Maar inderdaad, die twee zaken zijn gebruikt door uh, politici uh, om. Uh, om de wet erdoor te krijgen. Die is dat ook heel snel gegaan. Um, en uh, ja. Inderdaad, um, uh, dat die die, frame eigenlijk, hè, het is een framing... Hè, dat je, het frame was eigenlijk dat je kan vertrekken op, uh, uh, ja, naar, naar zee... voor een weekendje en terugkeren... en uh, zien dat je huis gekraakt is en daar niks tegen Ja, doen. en dat die wet daarom dus moest komen... terwijl er heel weinig gevallen van bekend zijn... dat het zich inderdaad op die manier uh, afspeelt. Ja, inderdaad. De Roma, hè, uh, ja, ze, komen, ze blijven ook komen. Het is een soort ja, traditie, uh, lijkt het wel, in Gent... Uh, is er iets te doen aan de structurele oplossing voor deze mensen? Kunnen ze aan reguliere huisvesting komen? Wordt daaraan gewerkt? Ja, het is zo, zo in Gent dat uh, de onderkant van de woningmarkt um, dat die heel moeilijk is. Hè. Dus mensen die, die weinig centen hebben om een uh, huis te huren, die raken heel moeilijk aan een, uh, aan een woning. Dus ik denk dat daar zeker een vast werk aan de winkel is. Uh, en uh, ja, hulpverlening. Hè. De mensen moeten opgevangen worden uh, en, uh, en moeten begeleid worden. Het zou bijvoorbeeld wel kunnen zijn dat, dat je mensen begeleidt naar een woning en uh, een, uh, een job. Hm. Met bepaalde voorwaarden natuurlijk. Hè. Ja. Kaya Verbeke van Apache in Vlaanderen. Dank je wel. Jo en Balabala. Dagblad van het Noorden. Leeuwarder Courant. Ook Gelderland. De Krant van West-Vlaanderen. Vers Beton. Tubantia. En De Limburger. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Bij kippenboeren ligt 11.000 ton mest. die is besmet met fipronil. en die moet afgevoerd worden. Maar de enige verbrandingsoven waar de vervuilde kippenmest naartoe kan. kampt met capaciteitsproblemen. Boeren zeggen dat het zo niet langer kan. Nu is er nog weinig aan de hand, omdat het koud weer is, zeg maar. Maar als zometeen de zon gaat schijnen en ik heb die mest er nog liggen... dat wordt warm, dat gaat broeien, er komen kom vliegen in, het komt ongediert in. Dan krijg je grote overlast. Vera IJsink van Om op Gelderland, goedenavond. Goedenavond. Je bent hier om hier verder over te praten. We hoorden net een pluimveehouder die jij hebt geïnterviewd. Eh, overlast, die er zou kunnen ontstaan als het straks warmer wordt... gaat die mest broeien. Um, laten we even beginnen met te kijken wat de problemen zijn volgens die kippen en dan naar oplossingen kijken en waarom het misschien geen oplossingen zijn. Eh, waarom is het onmogelijk om die fibronielmest eh, op tijd af te voeren? Ja, u zei het al in het begin, de, u hoorde trouwens de pluimweehouder Helme Torsjes. Hij eh, heeft zijn bedrijf in Putten... En hij zat ook uh, lang dicht vanwege, of ja, deels dicht vanwege fipronil. Hmm. Hij mocht geen uh, eieren leveren. Geen eieren leveren. En uh, inmiddels wel. Dus dat loopt goed. Maar dan zit hij dus met die mest. En die vervuilde mest uh, lijkt toch er nu. Uh, het lijkt er eigenlijk op dat dat, dat dat mestprobleem onderschat is. En het probleem uh, ligt als volgt: BMC Moerdijk, dat is een verbrandingsoven in Brabant, hmm. daar gaat al die kippenmest naartoe. Maar die kant met een capaciteitsprobleem. Ze kunnen het niet, simpelweg gewoon niet aan. Daarnaast moet die hele fabriek in mei even tijdelijk dicht... voor groot onderhoud. Toevallig? Ja, ja dus ja. dan kunnen ze ook geen kippenmest meer verbranden daar. Dat wordt trouwens omgezet in groene stroom. Dus dat is een probleem. Dus als boeren nu bellen met hun kippenmest en ze hebben de tonnen liggen, dan krijgen ze gewoon als antwoord: Ja, u staat ja. in de wachtrij. Ja, u bent ben in de zomer aan De beurt. Aan de beurt. Ja. En ja, deze boer die ik dus sprak, die zegt dus ook op zijn terrein: Van ja, kijk hier, ik stond daar tussen de mesthopen. Van ja, we hebben het afgedekt. Maar we willen het zelf kwijt. Ruik je het ook als je bij hem op het bedrijf bent? Of? Nou, het is natuurlijk nu vrieskoud, Dus ja, dan ruik je dat, je dat niet. Niet zo. Nee, nee. maar dat, daarom zegt hij ook: Kijk, nu is het misschien nog niet echt direct een probleem. Hè, want het is hartstikke koud. Ja. Maar straks als die zon gaat schijnen, de temperaturen gaan zakken. Ja, uh, ja, gaan stijgen, dan, dan gaat het echt een probleem vormen. Hij geeft de overheid ook een deel van de uh, verantwoordelijkheid. Hè? Daar hebben we ook een fragment van. De NVWA heeft continu gezegd, die mest moet verbrand worden. Toen we hadden we er twee verbrandingsinstallaties... de BMC in Moerdijk en uh, nog een vuilverbranding in Weurt in Gelderland. Die heeft Tot december heeft die mest verbrand, die kleine vuilverbrander. En toen is die ermee gestopt, die willen dat niet meer. En de BMC die kan de capaciteit volledig niet aan. Uh, ik heb ze 14 dagen terug nog gebruikt. Ik heb drie maanden terug het al gemeld dat die mest weg moest. Veertien dagen terug heb ik gevraagd van wanneer gaat het weg. En dan zeggen ze met droge ogen dat wordt juni, juli. Je zegt dan het over in mei gaan we dicht voor onderhoud... en we hebben geen capaciteit om het weg te werken. Maar wat verwijt hij de Voedselwareautoriteit nou eigenlijk? Nou, hij verwijt de overheid uh, dat ze maar één uh, afzetmogelijkheid hebben gecreëerd. Eigenlijk heeft de overheid elke keer gezegd... En de, de, ja, de, de dienstdoende autoriteit, is de Nederlandse Voedsel- en autoriteit zij uh, sturen dit aan. Hè. Deze fipronilcrisis, mm -hmm. zij zien erop toe. Dus zij uh, monitoren de hele sector continu betreft fipronil. Uh, en ze hebben maar één uh, mogelijkheid gehad. Dat is namelijk uh, het wegbrengen naar Moerdijk. Mm -hmm. Toen kwam daar wel een optie bij. Uh, een andere verbrandingsoven in Württ in Gelderland. Maar die is ermee mee gestopt in december. Die, kon, mm -hmm. die heeft uh, gezegd, wij, wij doen het niet langer meer. Dus uh, werd Moerdijk de enige optie. En... Ja, dat het werkt dus niet, want ze nee, moeten dus niet. Maar daar kan de NVWA wachten. toch niks aan doen? Inderdaad, daar kunnen ze niks aan doen. Maar ze kunnen misschien wel kijken naar andere mogelijkheden. En die zijn er ook nu gekomen. Er is ja. nu een uh, recente nieuwe oplossing. Ze hebben nu uh, sinds korte tijd een nieuwe oplossing. En dat is mengen van mest. Hm. Dat gebeurt ook wel met grond. Als je vervuilde grond hebt, gebeurt dat ook. Dat doen uh, verschillende overheidsinstanties ook. Dan mengen ze de grond. En zo uh, proberen ze dus giftige stoffen ja, per oppervlak te reduceren. Dus dat gebeurt... Je verdunt het in feite. Je verdunt het inderdaad. Hm. En dan kun je het toch weer hergebruiken of op een andere manier afzetten. Dat gebeurt met grond. En nu zeggen die plaatsen... Uh, die hebben al maanden geroepen. Wij voorzien dit probleem als we niks met die mest, met die uh, licht vervuilde mesten als we daar niet mee weg kunnen of alleen maar naar die verbrandingsoven, mm. dan krijgen we straks een probleem. Dat hebben ze al in augustus 2017 gezegd, deze pluimveehouders. Maar de overheid heeft vastgehouden aan alleen die verbrandingsovens. En nu is die. Nu is dat mengen wel toegestaan. Nu oh, ja? hebben ze gezegd, we gaan het doen. Toch wel. Ja, maar dat mengen is weer een heel groot probleem. Want ze hebben dus tonnen liggen zonder ja. vervuilde mest. Die is vervuild en die moet met andere, schone tonnen... Ja, schoon dat is dus... met mest natuurlijk een ja. beetje dubieus, Maar ja, goed, dan moet je schone niet mest... met besmette mest mengen. Precies. En uh, dat is dan weer het volgende probleem. Dat mengen op eigen terrein, dat kan niet bij elke boer. Want niet elke boer heeft het, heeft het terrein ervoor om dus tonnen met vervuilde mest te gaan mengen met schone ho mest. Hoe moet je dat voor je zien? Een heel, dus een heel groot bassin met mest en daar gaat dan nog meer mest in? Ja, ze of het moet... of gaat het gewoon, gebeurt het gewoon op, op het erf? Ja, ze zouden dat dan in een container moeten gaan mengen... en ja. dan moeten ze vervolgens ook nog de NWWA erbij roepen... dan moeten ze een monster afstaan, die wordt dan getest... en dan wordt gekeken, is die, uh, is die mest nu goed? Kan ja. die mest nu toch op een andere manier afgezet worden bijvoorbeeld uitrijden over het land. Of uh, op een andere manier. Export wordt er ook uh, kippenmest voor gebruikt. Maar dat, die optie van dat mengen. Die is er dus wel gekomen. Een, een tweede oplossing. Maar die oplossing die werkt niet. Dus uh, zeggen de, zegt de pluimveesector. Ja uh, overheid luister. We hebben een, een, een veel beter idee. Dat zegt, tenminste, uh, dat zegt niet alleen uh, deze boeren. Maar dat zegt LTO, NVP, Die zeggen. Er zijn gewoon bedrijven in Nederland. Die dus mengen. Mm -hmm. Rij daar naar één plek al die vervelde fipronilmest, Dan kun je alle schone mest daar ook naartoe rijden. Yeah. Dan kunnen die bedrijven, die hebben alle materialen en attributen daar staan om te mengen. Doen dat op een centrale plek, dan mm -hmm. zijn die boeren sneller van die mest af. Yeah. Want je uh, kunt zich voorstellen, als ze dat op hun eigen terrein moeten gaan doen... en ze hebben dus tonnen met vervelde mest. Ze moeten dus die schone mest ook krijgen. Dat duurt maanden voordat ze schone mest een, een schone mesberg hebben. hebben. Ja. Dus het duurt maanden. Als je dat per individueel bedrijf regelt... Precies. zou dat heel lang duren. Als ja. je het per individueel bedrijf regelt... dan krijg je dus uh, de, de vervelde mesberg... versus de schone mesberg. Huh. Dat duurt dus maanden huh. voordat je die schone berg hebt opgebouwd. En als je dat, uh, dat ben je dus maanden verder... kies je daar niet voor. Zeg je, nou mengen is niet een optie... want ik heb, het, uh, ik heb daar niet het terrein voor. Dan kies je bijvoorbeeld voor het Moerdijk. Maar dan moet je ook maanden wachten. Want dan ben je in de zomer pas aan de beurt. Ja. Dus beide opties die er nu liggen duren maanden. En daarom zeggen de pluimveehouders nu... wij trekken zelf aan de bel. We willen naar centrale punten vervoeren. Maar mag dat dan niet? Op dit moment niet. Nee. Dat mag niet. Ze mogen het niet van hun, van hun terrein af uh, vervoeren. Nee, op dit moment uh, kunnen ze dus wel uh, van hun terrein het vervoeren... richting BMC Moerdijk, Moerdijk. En ja. that's it. Of ze kunnen het mengen en dan moeten ze wachten tot de testen uh, ja, van ja, de NVWA... Ja. en dan kunnen ze het op een andere manier afzetten. Nou heeft de veesector ook niet zo'n beste naam gekregen de afgelopen maanden... bij het afvoeren van mest. Er is bij in de rundvee... Nou, niet alleen in de rundveesector. Uh, ook in Brabant is er gefraudeerd met, uh, met mest. Uh, er werd net gedaan alsof er een laag gehalte aan uh, vervuilende stoffen in zat. dat mm -hmm. uh, klopte allemaal op papier, maar iedereen werkte daaraan mee. Er waren grote complotten. en zijn meerdere boeren ook voor verdacht. Mm -hmm. uh, nu hebben we de kalverfraude ook nog, waarbij dus... Uh, hoe zal ik het zeggen, op papier het aantal uh, mestgevende koeien... laag wordt gehouden. Hè? Mm -hmm. uh, kortom, zomaar fibonielmest van een erf af laten gaan... Ik kan me voorstellen dat de NVWA daar niet zo happig op is. Nee, ja, ze zeggen dan, en dat zijn ook toxicologen hoor in Nederland. Die zeggen, ja, die fipronilmest, die licht vervelde mest, dat is een, een marge die is zo minimaal. En er wordt zo streng over gedaan. Terwijl het, hè, we hebben van verschillende toxicologen al gehoord dat het weinig gez gez gezondheidsrisico's met zich mee heeft mm -hmm. gebracht, hè, dat het, uh, het toch. je wel op... heel veel eieren moet eten om er doodziek van te worden. Precies, mm -hmm. en ook met die mest geldt natuurlijk hetzelfde. Er zit heel uh, minimaal in. Ja. Uh, dan neemt niet weg dat het nog steeds vervuilde mest is. Dus ze moeten nog steeds dat op een goede manier weg, uh, wegbrengen. Richting bijvoorbeeld die verbrandingsovens. Maar dat mengen, wat, wat deze pluimveehouders willen aangeven... is als we hadden gemengd in het begin... Ja. dan waren we, hadden we die grote mesberg niet. Als de overheid niet vooruit had gekeken... en een extra oplossing had aangedragen... dan hadden we die mest al kunnen wegwerken door te mengen. Ja. En dan was die mesberg niet, die, nu niet zo groot geweest. Nee. Want nu ligt er dus echt uh, 11.000 ton... Amest en dat ligt vooral in de Gelderse Vallei. Het zijn cijfers van het poultry expertise center. Dat de zit... Gelderse Vallei dan praat je over Barneveld en uh, omgeving. Ja, he? dat is uh, hm. dat dat is zijn de cijf... van kippen. Kl klopt. Dat zijn dat daar, daar uh, de Gelderse Vallei dan, dan heeft u het inderdaad over Barneveld en omgeving. Het uh, poultry expertise center zit daar. Ja. De gemeente Barneveld uh, die en ook andere gemeenten trouwens gezamenlijk die hebben dit viroonieel uh, probleem echt uh, zich aangetrokken en die Ondersteunen de boeren ook oh, om dit dus. Dit, die om dus die vervuilde mest wel ja. van het terrein te krijgen. Want wat hier opmerkelijk vind ik toch wel aan is aan dit verhaal, is dat de uh, pluimveehouders het zelf zat zijn. Hè. Die trekken zelf aan de bel. Ze zeggen: ja. wij willen. Die ja, het is ook hun mest. Ja, maar ze willen die vervuilde mest <gacht> ook wel graag snel wegbrengen. En er zijn mogelijkheden. Alleen duurt het ontzettend lang om dus zo'n centrale plek te regelen. Dat, ja. minst, dat, dat zeggen maar de Maar dat in grote hoeveelheden van verschillende boeren uh, vermengd kan worden. Ja, ja, in hoeverre is dit nog ondernemersrisico? Want ik bedoel, het zijn wel kippenboeren die, die fiproniljongens over de vloer hebben gehaald. Ja. Hè, daar is natuurlijk de discussie ook niet echt Zeker. over afgerond van wie het het. is allemaal heeft. begonnen met het Barneveldse bedrijf Chickfriend. Zij hebben de, in de stallen het inmiddel gespoten. Ja, u weet al, de pluimveehouders hebben gezegd, we hebben het echt niet geweten. Dat dat, uh, dat dat goedje fipronil erin zat. Nee. En er is ook heel veel discussie over... Hè, dat de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit het al lang wist... dat de fipronil in de eieren terecht ja. was gekomen. Dus ja, er lopen ook ontzettend veel zaken. En daarbij wil ik wel zeggen... het ministerie hebben geprobeerd natuurlijk te, te vragen hiernaar... en ook de NVWA. En dat zijn partijen die lastig te bereiken zijn. Uh, ook voor interviews. Die dus, uh, werkte niet echt mee. Maar toch zeggen ze... we gaan Vera. met de sector zitten, het ministerie... en we willen kijken naar die oplossing. Dus wellicht komt er zo'n centraal punt Dankjewel. straks...